Goedemiddag. ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn de afgelopen dag weer bijna 4000 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. 3972 waren het er om precies te zijn, dat meldt het RIVM. Dat zijn er 143 meer dan gisteren. Opnieuw had Amsterdam de meeste besmettingen. Er liggen nu ruim 740 mensen in het ziekenhuis. 156 coronapatiënten liggen op de intensive care. Dat zijn er vier minder dan gisteren. Door een corona-uitbraak bij RKC gaat de divisiewedstrijd vanavond tegen Pex Zwolle niet door. Vier spelers van de club Het Waalwijk zijn besmet en acht spelers zitten in quarantaine. Voetbalcommentator Arno Vermeulen. Dus alles bij elkaar werd dat wat veel. Is er overleg geweest tussen RKC, de GGD en de KNVB? En na dat overleg heeft men besloten om de wedstrijd van vanavond uit het schema te halen. Er wordt binnenkort een nieuwe datum bekendgemaakt. Een jongen van 17 uit Hoofdorp is vannacht zwaar gewond gevonden op straat in Leinde in Noord-Holland. Zijn scooter lag toteloos in de slot ernaast. De politie denkt dat de jongen is aangereden en dat de dader is doorgereden. Actiefilms, uh, griezel, uh, drama. Dat zijn allerlei genres die Milo uit nieuw Fenop in Noord-Holland wel wil hebben op dvd. Hij samelt duizenden films in voor mensen met een minimuminkomen. Arme gezinnen kunnen dan in de toekomst via de zogeheten dvd-bank toch lekker films kijken. Voor ons is het heel belangrijk dat de mensen uh, zich kunnen ontspannen met een film. Uh, ...waar ze vaak een andere mogelijkheid niet hebben. Want een bioscoop is dan te duur. Naar een bioscoop gaan, dat zit er gewoon niet in. Als je op heel laag budget zit van 50 euro in de maand als gezin, dan gaat dat gewoon niet lukken. Mocht je nog films hebben liggen waarvan je denkt, ik moet er vanaf, ...via Facebook kun je bij Milo en zijn DVD-bank terecht. Het weer nog, het wordt op steeds meer plekken regenachtig en druilerig. Alleen het zuiden maakt vanmiddag kans op een klein zonnetje en het is 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het langzaam tussen Afriet-Egmond en Knop in Kooimier. En dat kost je ongeveer een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja.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 elektrisch rijden evenement op het circuit uh, Zandvoort dat dit weekend wordt verreden. Lekker rustig daar. Waren... Er waren een beperkt aantal kaarten beschikbaar, maar uh, ja, je hoort ze niet, maar je ziet ze wel. <lacht> Goed. Uh...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 of the world if you're not in it what's gonna be left of the I had to learn to live in the jungle. Now stop worrying and go and get dressed. You might have to excuse me. I've lost control anymore. Het is zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. door de Bastille en Coet Grief. Het is uh, Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Uiteraard op uh, je eigen lokale radio. Dit is ZFM.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 Ja. En de dames staan voor met uh, 6 tegen 0. En die... Dat is dus, uh, wat betreft uh, het uh, voetbal. De heren moeten nog tot? Kwart voor vier ongeveer. Kwart voor vier. Wedstrijd is dus om twee uur begonnen. Oké, okay, we zijn uh, ondertussen bezig met het uh, interview uiteraard uh, met uh, uh, wat er vanmorgen was bij Goedemorgen Zandvoorts. De opbouwperiode is ook zeker de moeite waard om uh, mee te maken tijdens uh, het EK Zandsculpturen.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 Hoe noemen ze die mensen? Carvers, hè? Car Car Car Carvers, heel Carvers goed. Carvers zijn dat. ja ja ja Goed, uh, uh, als het goed is uh, gaan we nu luisteren naar het tweede de uh, deel van het interview... tussen Roy Dongen en Marcel Elsjan El El van Of Wipper. Wat is, wat is het start zijn voor het, uh, het maken van de sculpturen? Wanneer begint het? Uh, het begint maandagochtend. Uh, dan, dan is het uh, start zijn om half negen.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 Ik mijzelf, zelf en ook een aantal andere mensen altijd afvullen. Ze bleven zo lang mooi, maar dan nou zeg je ja. dat dus, ze worden gefixeerd. Ja, dat klopt. Um, het is sowieso natuurlijk een bepaalde uh, zandsoort wat we gebruiken. En uh, dat heeft een hele hoekige korrelstructuur. En als je dat heel goed aanstamt, dan wordt het um, sowieso al behoorlijk hard. En... Uh,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 En wel met, met een gast. Erbij. Dus het hoeft niet allemaal telefonisch meer. Nee, dat is ook zo. Dat gaat er vast en zeker dus weer, stond, uh, weer uh, aankomen. Dus, dus, dus voor ons worden de, de regels weer wat verruimd. We kunnen weer gasten ontvangen in ja. de studio. Nou, helemaal goed. Helemaal uh, goed. We gaan het nog even hebben over voetbal. Want uh, Jan van der Lede, uh, ondanks <lacht> dat hij in Limburg is, is hij gewoon aan het verslag geven, uh, Albert Jan. Keurig. Wat, want, wat, uh, wat, wat, wat, wat een hart, Op, hè, op dit moment uh, krijgen we door een 2 tegen 4 daar uh, in Almere. Betekent dat we voor staan met. Uh,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 Dat is toch uit de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. Je de nederoplaat van uh, Bloem. En even aan mijn moeder vragen. Ja, even aan mijn moeder vragen of je een uh, parapluutje mag lenen. Als je straks uh, de deur uitgaat. Want. Uh...